12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Minister Bussemaker wil spelen in Rusland niet boycotten om homowet. AWB vraagt automobilisten naar hun ervaringen op de A15. En schilderijen Kunsthol waren bijna gered. Vanmiddag in het noorden en langs de westkust zon, in het oosten wat meer bewolking en het is 18 graden aan zee tot 21 in het binnenland. Morgen in de zon, maar smiddag strekken er van zuidwest naar oost ook enkele buien over het land. En het wordt dan 18 tot 22 graden. En ook maandag en dinsdag buien. Minister Bussemaker vindt dat de Olympische Spelen in Rusland niet geboikeld moeten worden om de Russische homowet. In het Radio 1-programma Tros Kamerbreed zijn ze zojuist dat het verstandiger is om wel te gaan en om de kwestie dan aan de orde te stellen. Volgens Bussemaker kunnen supporters en sporters op een gepaste manier laten weten hoe ze over zaken denken. Schaatsster Irene Wust heeft eerder gezegd dat ze biseksueel is, zei de minister. Als zij in Rusland een statement maakt, dan doe je misschien wel meer dan wanneer je één keer een besluit neemt om niet te gaan. Elf ongelukken zijn er dit jaar al gebeurd op de A15, op het deel in Gelderland. En dan vooral tussen de knooppunten Del en Valburg. De ANWB heeft geen idee waarom en vraagt daarom automobilisten naar hun ervaringen. Ton Hendricks, verkeersdeskundige van de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag. Elf ongelukken. Om wat voor soort ongelukken gaat het dan? Ja, dat gaat om uh, de, de ongelukken die nieuw nieuws zijn gekomen. De laatste tijd zijn de kettingbotsingen uh, tussen vrachtauto's... maar ook personenauto's die hebben ermee te maken. En dat zijn ook ernstige ongevallen met uh, zelfs doden. En de politie onderzoekt natuurlijk altijd ongelukken. Uh, weten zij dan niet wat de precieze oorzaken uh, zijn? Nou, blijkbaar nog niet. Er zijn nog geen uh, maatregelen afgekondigd. En uh, toen dachten wij, nou, dan leg daar voor onze hol te liggen... Laten wij de weggebruikers, die daar uh, veelvuldig gebruik maken van die weg... vragen wat hun ideeën zijn over de onveiligheid op dit traject. En dat heeft u gedaan met een uh, oproep via Twitter. Uh, en, ja. en heeft u al reacties daarop gekregen? Ja, op dit moment komen ze... Nou, ik kan wel zeggen, elke minuut komt er een reactie binnen. Mensen zijn zeer uh, betrokken en uh, hebben ook ideeën erover. Het zijn uh, goed gefundeerde verhalen met uh, veel uh, beschrijvingen van de situaties. En kunt u al zeggen wat dan het, het vaakst naar voren komt? Wat melden zij? Ja, er worden verschillende dingen genoemd. Eén is uh, de grote hoeveelheid vrachtverkeer op deze weg. Het is een vrachtcorridor tussen Europol-gebied en het oosten uh, van uh, Europa. Alles naar Duitsland toe, zeg Duitsland. maar. Ja, ja en uh, bovendien is het gewoon ook een hele drukke weg. Met, uh, met uh, hoogteverschillen erin, waardoor je niet goed kunt zien wat er verderop gebeurt. Maar is er iets veranderd aan de weg? Want dat het nu ineens uh, vaker voorkomt, want die weg ligt er al langer. En die ja, hoogteverschillen komt. zijn er ook al. Ja, maar het kan zijn dat door de, de verbredingen van de wegen die hierop aansluiten... er meer verkeer uh, naar de, dit traject van de afreiging komt... waardoor de problemen eerder aan in zicht komen. Waardoor er eerder conflicten optreden. En nou was het ook uh, in ieder geval een plan om de weg ook daar te verbreden... naar drie rijstroken? Ja, het, is, het is zou kunnen dat dat een oplossing is. Maar misschien zijn er ook andere oplossingen mogelijk... Uh, in het rijgedrag van uh, personenautomobilisten of vrachtautochauffeurs... Misschien ook in de signalering, dat allemaal. Het wordt allemaal genoemd door de WORP. die weg is er, er niet, hè? De, de, de, de, de, de, de signalering boven de weg dat je ziet ja. van hé, er staan er file 50 kilometer. Ja, die is op dit moment niet. En uh, ik zeg niet dat dat de oplossing is, maar dat moeten we wel meenemen in de mogelijkheden. Dank u wel. Ton Hendricks, verkeersdeskundige van de AWB. Ja, graag gedaan. I don't oppose Islam as a country. But I do feel that there laws should not be welcome here in Australia. Less than 10% of um Australians follow haram. Ik heb niets tegen de islam als land... maar ik vind dat Australië hun wetgeving buiten de deur moet houden. Aan het woord was de Australische politica Stephanie Bannister. Een opmerkelijke uitspraak, correspondent Robert Portier. Wat bedoelt ze daarmee, islam als een land... Ja, uh, dat is eigenlijk de grote vraag. Ik uh, vraag me af of ze zelf eigenlijk wel wist wat ze bedoelde. Uh, ik neem aan, uh, we nemen het eigenlijk allemaal aan, dat ze wilde zeggen dat ze niets tegen de islam als religie heeft, maar dat de sharia niet welkom is in Australië. En uh, het tweede gedeelte van wat ze zei, ze zal ook vast hebben bedoeld dat slechts 2% van de Australische bevolking halal voedsel tot zich neemt in plaats van haramvoedsel, verboden voedsel. Uh, nou ja, het is een verspreking die volgens Bennister zelf het gevolg is van een ongelukkige montage. Ze zou zich tijdens dat interview hebben hersteld. Maar uh, dat werd volgens haar uit het verhaal weggelaten. Maar dit interview heeft heel veel aandacht gekregen in Australië. En dat komt omdat de leider van haar partij, One Nation, zelf op slag beroemd werd door een uh, ongelukkige interview. Uh, de partij is namelijk een anti immigratiepartij En tijdens een interview werd haar ooit gevraagd of ze misschien xenofoob was, een vreemdelingenhater. Uh, het was even stil. Toen vroeg ze, uh, kunt u eigenlijk uitleggen wat u bedoelt met xenofoop? En dat dommige beeld heeft het imago van Hensen en van haar partij nooit meer losgelaten. En dit interview versterkt het beeld dat uh, die partij alleen maar kandidaten produceert die niet weten waar ze het over hebben. Uh, is ze eigenlijk een bekende politica? Ja, nu wel natuurlijk, wereldberoemd zelfs, maar hiervoor? Ja. Nee, ja, in Australië was ze helemaal niet bekend. Sterker nog, op het moment dat ze dat interview deed... was ze pas 48 uur kandidaat van haar partij. Het is een, uh, een 27-jarige moeder van twee kinderen. Ze hoopte natuurlijk dat ze met dit interview... Uh, een, uh, het is namelijk met een landelijke zender geweest... dat ze veel bekendheid zou krijgen. Nou, dat is haar inderdaad ja. gelukt... maar niet op de manier zoals ze gehoopt had. Neemt niet weg dat ze al wel enige bekendheid genoot. Eerder dit jaar werd ze gearresteerd... In, omdat ze in een supermarkt stickers plakte op halal-producten. Daarop stond vermeld dat... Wie halal producten koopt, daarmee terrorisme financiert. Het zegt iets over haar partij. Het zegt ook iets over haarzelf natuurlijk. En uh, haar kansen, hoe, hoe zien die er nu uit om nog parlementslid te worden? Nou ja, die kansen zijn inmiddels niet heel, want vandaag heeft ze zich teruggetrokken als kandidaat. Naar eigen zeggen doet ze dat omdat er een voortdurende stroom aan bedreigingen op gang is gekomen. En ook haar familie en kinderen, die hebben veel last van bedreigingen, maar vooral denk ik van de grapjes en de opmerkingen die er nu worden gemaakt. Dus zij doet niet mee aan de verkiezingen van 7 september. Wie haar gaat vervangen, ja dat is nog niet duidelijk. Dankjewel, Robert Portier vanuit Australië. 13 filialen van de Rabobank zijn onder streng toezicht geplaatst van het hoofdkantoor omdat ze hun financiën of administratie niet op orde hebben, melden bronnen aan de NOS. 30 lokale banken staan onder een lichtere vorm van toezicht. De Rabobank is bezig met hervormingen om te besparen. Klanten kunnen straks bij minder kantoren terecht en moeten meer bankzaken via internet regelen. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De schilderijen uit de roof van de Kunsthal in Rotterdam oktober vorig jaar hadden mogelijk gered kunnen worden. De Roemeense politie speelde daarbij een hoofdrol, meldt het Algemeen Dagblad vanochtend. In Roemenië, correspondent Joost van Egmond. Joost, leg eens uit. Wat, het, uh, wat de politie heeft geprobeerd begin januari, vertelt nu deze aanklaagster aan het AD... is iets dat we allemaal wel vermoeden. Daar gingen geruchten van, maar dat wisten we nog niet zeker. Namelijk geprobeerd schilderijen te kopen. Van de hoofddader zelf. Uh, ze zouden het eens zijn geworden over een bedrag van 50.000 euro voor twee schilderijen. En dat ging bijna goed, maar op het laatste moment kregen de daders argwaan, ze zegt af. En dat was het einde van het verhaal. Toen moest de politie eigenlijk wel tot arrestatie overgaan. Uh, want hoe kwam de politie dus eigenlijk op het spoor? Dat is ook een ander interessant puzzelstukje dat, uh, dat deze aanklaagster nu aan het AD meldt. Dat komt via een curator van het Museum voor Kunst. De, um, het was al bekend dat zij erbij betrokken was. Zij is ook meermalen verhoord, maar nooit aangeklaagd. Nu weten we waarom. Zij is namelijk direct, zodra ze de schilderijen zag, naar de politie gestapt. En zo komt eigenlijk boven wat nu de eerste grote blunder is geweest van deze daders. Namelijk, ze zijn gewoon naar de eerste, de beste kunstkenner gestapt en gevraagd... hé, hey, wat zijn deze dingen waard? En dat heeft de politie op het spoor gebracht. En nu komt het Roemeens Openbaar Ministerie. Uh, lekt dus eigenlijk dit naar het AD. Uh, ze waren erg toegehoudend hiervoor. Ze zijn extreem terughoudend en dat zijn ze nog steeds. Um, het is ons uh, natuurlijk ook omdat het zaterdag is... maar de telefoon wordt absoluut niet opgenomen, ook niet bij woordvoerders. Dat is een beetje het patroon dat we zien. Het liefst zou het openbaar ministerie helemaal niets zeggen over deze zaak. Uh, dat brengt het onderzoek in gevaar, zal altijd de lijn en daar zit natuurlijk ook wat in. Maar het blijkt natuurlijk iedere keer weer moeilijk om al die kikkers in de kruiwagen te houden. En deze aanklaagster heeft dan inderdaad nu haar zegje gedaan tegenover het AD uh, naar het schijnt... Dat is vaker voorgekomen. Blijf proberen, soms heb je geluk. Maar officieel wil het over mijn ministerie nog steeds heel weinig zeggen. Dankjewel Joost. Correspondent Joost van Egmond. De zwakbegaafde vrouw die vorig jaar in te huis... nadat ze door begeleiders tegen de grond was gewerkt... hoorde eigenlijk niet in die instelling. Dat zeggen bestuurders van de Groningse zorgorganisatie Novo in NRC Handelsblad. Met de kennis van nu erkennen bestuurders dat de vrouw waarschijnlijk te zware problemen had voor het tehuis in Onnen. De zwakbegaafde vrouw kampte ook met psychoses en ze had volgens een bestuurder doorverwezen moeten worden naar een gesloten instelling. De vrouw van 44 stierf vorig jaar nadat ze door vier begeleiders tegen de grond was gedrukt in een poging haar te kalmeren.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 In Moskou zijn vandaag de wereldkampioenschappen atletiek begonnen. Op de eerste uren van de openingsdag stond vooral de 10-kamp in de picture. Onderdeel waarbij Nederland met drie man sterk vertegenwoordigd is. Verslag even Andy Houtkamp in Moskou. Goedemiddag, Andy. Goedemiddag. Het belangrijkste pion bij die Nederlandse meerkampers... is natuurlijk Ilko Sint-Nicolaas, de Europese kampioen indoor. Hoe is hij gestart? Goed. Uh, drie hele goede onderdelen. We hebben drie onderdelen gehad. Het... Uh, de 100 meter, het verspringen en het kogelstoten. En hij heeft drie goede onderdelen gehad. Met name het verspringen, een persoonlijk record. Heel goed. Hij staat zevende na drie onderdelen. En uh, aangezien zijn tweede dag altijd beter is dan zijn eerste dag... Uh, is dat gewoon uitstekend. Ook de andere twee uh, aan het werk geweest met wisselende resultaten. Ingmar Vos, veertiende na drie onderdelen. Redelijk goed bezig. En Pelle Rietveld staat 31ste en die valt een beetje tegen. Dan de grote favoriet, Ashton Eaton. Maakt hij zijn, ja. Euh, ja, zijn favoriete rol al een beetje waar? Ja, hij staat eerste, dus dat zegt al genoeg. En hij staat uh, wel redelijk ruim voor. Alhoewel zijn derde onderdeel, het kogelstoten, was niet uh, zoals hij het had gehoopt. Hij gooit bij stoten die kogel uh, minder ver dan hij had gehoopt. Maar hij staat op de eerste plaats, op deze eerste dag, die uh, nog voor de boeg heeft. Want we hebben drie van de vijf eerste dagsonderdelen gehad. Nog het hoogspringen en de 400 meter. En als we dan toch uh, vooruit kijken, op dit moment is de marathon voor de vrouwen bezig. Belachelijk op dit tijdstip, uh, twee uur s middags in Moskou. Veel heet. Normaal wordt dat s'morgens gedaan, maar commercie, commercie. Het schijnt te maken te hebben met uh, uitzendingen in Japan, uh, dat deze dames op het heetst van de dag moeten gaan lopen. En het is heel heet, rond de 30 graden. En dat zal nog een, uh, een flinke uh, slag worden voor de dames die 42 kilometer en 195 meter moeten lopen. En verder nog vandaag één Nederlander in actie buiten de meerkampers. Tjorendi Martina op de 100 meter in de eerste ronde vanavond. En we hebben nog een finale, de 10 kilometer bij de mannen. En dat het wordt een uh, leuke, let maar op. Leuk, dankjewel, Andy. Dan verkeersinformatie. In Den Haag bij de AWB Erwin De Hart. Ja, er is een uh, ongeluk gebeurd op de grens met Noord-Brabant naar Zeeland... op de A58 bergen op Zoom richting Vlissingen. En daarom staat er een file tussen Knoppen Markiezaat en Rilland van 2 kilometer. Nog één keer het belangrijkste nieuws. Bussenmaker wil spelen in Rusland niet boycotten om homo-wet... AWB vraagt automobilisten naar hun ervaringen op de A15 en schilderijen Kunsthol waren bijna gered. Dat was het uitgebreide NOS-journaal, zometeen het onderzoeksprogramma Argos. Skoda heeft de Tour de France voor de tiende keer helemaal uitgereden.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 Als één volk degelijk is, zijn het Duitsers. Dus maakten zij de meest grondige proefrit ooit. Autobild testen de Kia Venga en bijna 100 andere auto's 100.000 kilometer lang. Op elk detail. De Kia Venga is, op één luxe na, de meest betrouwbare auto. En de beste in zijn klasse. Kia, waar 7 jaar garantie de standaard is. SMS nu bied naar 3669. En steun ons eenmalig met 3 euro.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 Onderzoeksjournalistiek van de Vara. Human en de VPRO. Max van Wezel. Ik wens u een hele goede zaterdagmiddag. Welkom bij Argos. Deze week met de eerste aflevering van de zomerserie Luister in de Pels... Over onderzoeksjournalisten en hun vak. Volgende week zit hier Rinke van der Brink, gezondheidszorgredacteur van de NOS en schrijver van een boek over antibiotica. Deze week de gast is Jutta Goeres. Ze werkt voor NRC Handelsblad en schreef de afgelopen jaren vooral boeken. Boeken over deze tijd. Over grote gebeurtenissen in een klein land. Zoals de opkomst van en moord op Pim Fortuyn. Ayaan Hirsi Ali, de Hofstadgroep. De moord op Theo van Gogh. En over het dagelijks leven in de oudste migrantenwijk van Nederland. De wijk in Rotterdam. En dit jaar verscheen een boek over de laatste moeilijke jaren van koningin... Beatrix. U kunt het gesprek met Jutta Goris trouwens ook zien. Namelijk op radio1.nl. Jutta, van harte welkom. Dank je wel. Ik vind het een ontzettend indrukwekkende productie. Jaloersmakend. Vier boeken in tien jaar. En daarnaast ook nog allemaal artikelen voor NRC Handelsblad geschreven. Ben je een erger workaholic eigenlijk? Mm, nou, met tijden wel. Ik kan wel heel hard werken. Als ik <clears throat> echt gedreven met iemand bezig ben. En uh, iemand is zelf in de vaart uh, der volkeren bezig met een politieke missie of, uh, um, nou, of ik wil iets afmaken wat binnen een tijdsbestek moet dan kan ik wel marathondagen maken ik maar mag... ik kan, ja, ik kan ja. natuurlijk ook heel rustig um, met de kinderen Dat naar een serie kijken en uh, filmavondjes en met mijn vriend uh, leuke dingen doen dus het... ze klaagt niet over je mm, nou, het is niet altijd wel. makkelijk samen te leven met een journalist uh, nee, ja, misschien als je journalist bent wel. <laughs> maar voor kinderen is het, denk ik, wel soms moeilijk. Ik denk wel, uh, soms uh, mijn dochter van 13, die zei: van als ik thuis kom, dan zie ik je achter de laptop zitten. Ja, dat, uh, dat is natuurlijk wel een beeld dat ze bij zich houdt. Dat, dat, daar ben ik me wel van bewust. Maar ik probeer wel heel uh, geconcentreerd te werken. En, ja, en, toch een beetje te proberen om binnen de perken te houden. en Zodat ik echt vrije tijd voor hun heb ook. Hè? Voor degenen die me lief zijn. Ja, maar het ja, is soms moeilijk. We hebben ook gesproken met mensen waarmee je samen boeken geschreven hebt. En die beginnen eigenlijk allemaal over... ze stuurt om drie uur s'nachts nog wel eens Oh ja. <lacht> ja, nou het kan. Ja. Maar over het algemeen maak je toch wel nachten van acht, zeven, acht uur. Dus, het, uh, Maar inderdaad... Als we zo bezig zijn en zeker ook met dat samenwerken, dan, dan uh, ga je toch echt, dan trek je elkaar samen mee en ja, nou in, de, in de tijd van Fortuin maakte maakten hij marathondagen en wij ook. Dat was menno de waarmee maar ja, het samen schreven. Ja, inderdaad, ja. En uh, en ik weet ook toch wel altijd de mensen te vinden. Of we vinden elkaar die uit hetzelfde soort hout gesneden zijn. Hè? Die dus ook echt verslaggevers zijn en niet eerder loslaten dan dat je hebt wat je wil hebben. Je hebt ongeveer de helft van je boeken samen met iemand uh, geschreven, ja. zoals Menno de Galan, die we net noemden. En met Olgun ook. En een ander boek over Theo van Gogh en de Hofstadgroep. Ja. Is dat een bewuste keus, dat samenwerken? Um, ja, ik vind het heel erg prettig. Want um, je kunt samen... Uh, een idee uh, ontwikkelen. Um, je, je toetst elkaars uh, ervaringen... Uh, interviews die je hebt gehad. Die, die deel je met elkaar. En zo kom je heel snel tot een point. Dus tot een crux. Van dit moet er aan de hand zijn. En, en, um, en op die manier is eigenlijk... één uh, plus één, <laughs> drie. En wie schrijft uh, uiteindelijk? Nou ja, dat, dat varieert. Maar ik, ik heb wel veel uh, geschreven altijd... En ik denk uh, dat het ook belangrijk is dat je die taakverdeling snel maakt. He, um, sommige mensen zijn daar snel in, um, anderen uh, zijn ook in andere dingen beter of, um, of sneller. Het um, varieerde, maar over het algemeen heb ik de, uh, boeken geschreven. Vier boeken in tien jaar, zei ik al. Ik ga ze absoluut niet in chronologische volgorde behandelen, maar eigenlijk precies andersom. Laten we beginnen bij het meest recente boek over uh, de net afgetreden koningin. Beatrix, waarom een boek over Beatrix? Ja, omdat het mijn koningin was. En um, Wat omdat. Ik... je daarmee? Nou ja, ja het was omdat. Onze alle, alle koningin. Ja, maar inderdaad. Maar ik bedoel, we hebben er inmiddels uh, um, zes gehad. Hè? Zes koning en koningin, koningin uh, sinds uh, 200 jaar geleden. En um, deze koningin heeft mij eigenlijk vanaf mijn twaalfde, of toen ik dertien was, werd zij koningin. En toen ben ik ook wel door haar geraakt. Uh, het feit dat ze koningin werd. Ik had eigenlijk, wat je nu ook bij jonge meisjes wel ziet... met Maxima had ik toen met Beatrice. Je hebt zelfs een soort um, meisjesplakboek meegenomen. Ja. Oranje Kaft ook. Hè? Ja, Oranje Kaft. <laughs> wat is dat? Ja, dat is, dat is denk ik een boek wat je toen kon kopen... als je zo'n uh, verzameling aan wilde leggen. <laughs> en wat ik gedaan heb toen, is um, stukken uit uh, kranten. We hadden NRC Handelsblad... Ik zag ook Algemeen Dagblad. Um, allerlei uh, royaltybladen, die kocht ik uh, zelf. Want wij waren thuis niet bijster koningsgezind. We wel een maar vraag. jij wel dus kennelijk. Ja, ik had een. Want je be beschrijft op... Beatrice nu als een soort van tieneridool van je. Ja, nou ja, ik zeg niet dat dat nu nog zo is, hè, maar dat is wel toen, toen ik 13 was, 12, 13, toen kwam zij werd ze koningin en toen ben ik, uh, ik woonde net in een klein dorp in Brabant. Uh, dat dorp was vrij afgesloten van de wereld, van de rest van Nederland. Um, wij waren buitenstaanders en um, ik moest daar nog echt mijn weg vinden. En zij was een ja, toch een soort representant van Den Haag, van het ha waar ik vandaan kwam. Uh, van het Haagse leven. Je komt uit de stad. Het... Ja, nou, daar heb ik lang in mijn jeugd gewoond, inderdaad, tot mijn tien. En, en wat deed je in dat de... album? Krantenknipsels. Ja, krantenknipsels. Um, dus uh, ik, ik heb een borduurwerkje zelfs gemaakt. Dat, uh, heb je ook meegenomen? De... Is... Ja. <laughs> dat, uh, is een dat was... kroontje. Ja, het was Zat heel braaf. Ja. En ik heb ook... Um, ja, ik, uh, wat er gebeurde is dat zij natuurlijk koningin werd... en dat ze werd uitgefloten op een gegeven moment, hè, 30 april 1980. De koning, en Bij de inhouding inderdaad. En, uh, en toen schrok ik daar erg van, want ik was immers uh, net um, een fan van haar geworden. En toen heb ik haar een brief met uh, bloemetjes versierd, gestuurd. En heb je antwoord gekregen? Ja, en, en dat antwoord heb ik hier ook nog gevonden... En dat uh, is gedateerd uh, op 29 september 1980. En dat uh, is geschreven door een, haar particulier secretares... mevrouw van riel Hooikaars. En dat luidt... Hare majesteit de koningin heeft mij gevraagd... je hartelijk te bedanken voor je brief van 5 augustus jongsleden. De koningin vond het prettig iets van je te vernemen... en laat je vriendelijk groeten. Lief. Ja, nou... Dan nemen even de sprong in de teintje, ja. want uiteindelijk ben je de auteur geworden van uh, de bestseller uh, dit jaar, dit voorjaar, Beatrix, dwars door alle weerstand heen. Wie uit dit verhaal over jou als twaalfjarig meisje denkt, dat zal wel een heel dweperig, slijmerig boek zijn, hm. vergis zich. Want het is eigenlijk een ja, portret van een hele treurige laatste jaren van Beatrix. Mm -hmm. Een vorstin die zich niet meer begrepen voelde door haar eigen volk. Ja. Was nou ja, het moeilijk die... dat te schrijven? Was het moeilijk dat te weten te komen? Um, aanvankelijk wel. Um, ik um, had, er, er waren eigenlijk twee sporen, want ik had al eerder een portret van Beatrix gemaakt voor NRC Handelsblad, uh, toen zij 25 jaar koningin was. En toen heb ik allerlei mensen gesproken, ook vrienden van haar en toen viel me juist op hoe dichtbij je. Bij haar kon komen. Want je hebt de hofdames gesproken, je hebt ja. Lubbers gesproken, oud-premiers-kok gesproken, ja. vertrouwelingen van haar. Uh, inderdaad, ik heb 70 mensen gesproken, um, waaronder veel vrienden, een paar leden van de familie, um, maar ook um, mensen die gewoon incidenteel met haar te maken hebben gehad. Dat vond ik ook belangrijk, dat je echt een feitenreconstructie kon maken van bepaalde gebeurtenissen. Um, maar ik heb. Um, ja, het moeilijke vond ik inderdaad, toen ik opnieuw begon. Toen kon ik dus op een aantal vrienden onmiddellijk terugvallen. Huub Oosterhuis, bijvoorbeeld weet ik, die heb ik toen gesproken. En die was zeer waardevol als bron. Maar er was ook een, um, toch een soort sluis van de RVD ineens. Rijksvoorlichtingste. En ja, inderdaad. Die zijn ze afhoudend, is mijn eigen ervaring. Ja, ja, nou ja, dan inderdaad uh, kijken ze natuurlijk wat uh, hun belang is en of het een beetje in de buurt van hun belang komt wat je doet. En dat uh, Ik ben daar dus een aantal keren geweest. En dat waren prima gesprekken. Uh, en ik heb uh, ook een aantal mensen gesproken. Uh, uit de althans, uit de hofhouding of in ieder geval pogingen gewaagd. En dat werd toch wat te persoonlijk naar hun zin. Dus toen, heb ik, uh, toen moest ik het verder weer zelf doen. Dus toen uh, was de uh, samenwerking weer beëindigd. En dat vond ik eigenlijk ook wel prima... want. Ik wilde uh, ook niet dat zij natuurlijk op mijn vingers gingen kijken. Ik zei het al, het is het boek van een, ja, een hele plichtsbewuste koningin... maar ook een koningin die zich de laatste tien jaar afvroeg... Ja. Uh, wat is er met dit volk aan de hand, begrijpen ze me nog wel... wat is dat nieuwe populisme, ik kan het niet duiden. He heeft zij ooit nog laten ja. weten wat zij van jouw boek vond? He heb, je heb je weer zo'n briefje gehad als toen je twaalf nou, was? Nou ja, eigenlijk ongeveer zoiets. Uh, dit is natuurlijk heel aardig voor, aan een meisje gericht... Uh, opvallend is dat ik, uh, ik heb het boek toegestuurd heb uh, met een brief erbij. En um, ik heb een brief, korte brief teruggekregen uh, waarin ze bedankt dat, uh, dat ik het boek heb toegestuurd. En, uh, nou, het is um, heel uh, mooi geformuleerd, um, een alinea lang en daar zit geen oordeel in. <lacht> Laat ik het daarop houden. Ik ga een dus... enorme sprong maken, Jutta, namelijk ja. naar een heel ander boek van je AFRI over de. De oudste migrantenwijk van uh, Nederland in Rotterdam, de der wijk. Uh, schrijft daar een wereld van jongens vooral, puberjongens, uh, die een voorbeeld nemen aan films als The Godfather en Scarface. Even een fragment. In this country, you gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. Ja, wijze levensles van Tony Montana. Eerst het geld, dan de macht, dan de vrouwen. Dat is de volgorde. Wat, wat sprak die jongens in Rotterdam zo aan hieraan? Ja, dat hij toch um, dit rijtje uh, heel in vrij korte tijd voor elkaar kreeg, Tony Montana. En dat, dat dat dus binnen handbereik ligt voor iemand die eigenlijk een loser is. Hè? Dus die weinig van het leven te verwachten heeft. Ja, het interessante is natuurlijk dat um, Scarface uiteindelijk ten onder gaat in die film... Dus uh, alles weer verliest. En toch de grootste held is van jongeren in dit soort achterstandswijk. Waar ze tientallen t-shirts hebben. Um, waar ze eindeloos veel uh, in mijn tijd, uh, de tijd dat ik daar rondliep... Uh, films huurden van, uh, over maffia-families. Uh, en The Godfather was altijd uitgeleend of gestolen. <laughs> uh, in de videotheken, uh, in de omgeving. En dat... Um, vond ik fascinerend. Het was een um, manier in ieder geval... Het, ik denk dat het anarchisme ze heel erg aansprak. Het, het is natuurlijk een onderstroom... die Onder de samenleving doorgaat. Hè. Die, uh, je kunt toch succesvol zijn, misschien niet volgens de merites of volgens de regels van de samenleving. maar dan wel van de volgens de regels van de onderwereld. Dus als de overheid en, en de politie hun de hele tijd voorhouden. blijven op het rechte pad. anders word je wel crimineel. dan is dat een hele rare aanpak. Want dat willen ze juist worden, kennelijk. Ja, nou ja, het is, er zit in ieder geval een grote charme uh, achter. Hè. Als je het niet um, of, uh, via de koninklijke weg uh, uh, kunt bereiken, dan via uh, de achterdeur. En dat um, is inderdaad nog steeds uh, is dat een streven van die jongens. Uh, er, zijn er, er is in ieder geval nog steeds een cultus in die wijk. In de Afrikanerwijk waar, uh, die hierop lijkt. En welke en jaren jen... waren dat dat je daar uh, op bent was? 2006 ben ik voor het eerst geweest. Zeg maar 2007 tot 2009 uh, was ik daar heel veel. En is die buurt is het nog steeds een actueel boek? Is die buurt nog zo? Ja. Um, ja, ik uh, heb nog um, contact met uh, een wijkagent. In ieder geval een van de wijkagenten die ik toen gevolgd heb, Lianne Verheul. En zij uh, uh, werkt inmiddels trouwens niet meer daar, maar in Ridderkerk. Ze is ook een stapje terug gedaan, gegaan uh, na de tropenjaren. Um, en ik, ik heb uh, onlangs ook nog even geïnformeerd. En ik, ik ga er nog af en toe heen. En je ziet toch wel dat, uh, dat zeg maar, de criminaliteit, die heel erg drugsgerelateerd was... bij de jongens in ieder geval, uh, dat die uh, nog steeds uh, bestaat. En zelfs iets verhevigd is, begrijp ik van de politie nu. Um, dus het is, ja, het is niet heel erg veranderd. Er was net er een was. hele discussie deze zomer maar... in de kranten over die vogelaarwijken. Die Afrikaanse wijk is een van die vogelaarwijken. Ja. Uh, of dat nou geholpen heeft of niet. Dat de overheid meer aandacht voor die wijken heeft gehad. Meer geld in die wijken heeft gestoken. Heb ja. je en is. enige indruk van of het geholpen heeft of niet? Nou, ik denk dat het uh, fysiek, zoals ze dat dan noemen... dus uh, het uiterlijk van die wijken... er zijn wat nieuwbouwprojecten uh, gekomen. De woningbouwcorporaties hebben daar natuurlijk veel geld in geïnvesteerd. En je ziet ook dat dat wel uh, vrucht heeft afgeworpen. Dus dat Marjan van Rooijen, bijvoorbeeld een van mijn hoofdpersonen... Um, in een beter huis woont. Nu en niet meer in een afbraakpand. Maar um, aan de echte... Kijk, het, is een, het zijn wijken waar 80% Turk en Marokkaan is. 50% ongeveer werkloos. Hè, um, en, en 25% schoolverlater. Dat zijn natuurlijk gigantische uh, cijfers. En daar, um, je ziet niet dat dat heel uh, structureel veranderd is. En dat, um, daar is niet heel veel... Niet veel vooruit, nee, nog boven. niet. Toen ik Mark... twee, twee boeken achter elkaar las over... de. De Koningin en de weg, ja. andere andere. viel me één ding op. Uh, iedereen komt er met name en toename in voor. Mm -hmm. Terwijl heel vaak in de Nederlandse journalistiek... Uh, of de of, of record, of er is een verteller aan het woord... die ja. dan het grote verhaal ja. vertelt. Maar het, het valt altijd als lezer moeilijk te checken... Of, of mensen nou echt met iemand gesproken hebben of niet. Is, er, is, is, het, is het kenmerkend inderdaad voor jouw boeken... Ja. dat iedereen er met name en toename in voorkomt? Dat je iedereen hebt gevraagd van... Mag ik dit citeren? Ja, nou ja, ik vind dat inderdaad heel belangrijk dat, dat je um, toch de, de, dat materiaal feitelijk is, echt gebeurt. En dat je dat ook als lezer kunt checken. Dus dat je, um, we zijn geen wetenschappers, we hebben niet een um, enorm bronnenapparaat, notenapparaat. Uh, dat heb ik trouwens bij Beatrix uh, ook nog wel gedaan. Maar um, het is belangrijk dat je kunt zien, dit is waar gebeurt. En dit is um, ja, terug te voeren naar mensen. Het zijn gewoon mensen die, um, die zo'n boek verdienen. He, ook als je een portret maakt van een wijk. He, dat je, kunt altijd maar, uh, je criminaliseert ook als je ze niet noemt. En als je het altijd maar bij initialen houdt... of bij, um, bij nou ja, beschrijving of omschrijving van mensen. Ik vind het zelf vaak storend. En ja, toch getuigen van gemakzucht als je stukken leest waarin altijd maar die voorbijganger wordt genoemd... Die er, en hoe die er dan uitziet. Dat is veel... Um, nou ja, daar komt iemand... Ongrijpwaardig. Ja, en veel slechter vanaf vaak ook. Mm. Hè, want je, je, dan word je dus omschreven in een slobberige joggingbroek... en toch volgens een beeld dat de journalist dan op dat moment wil zien. Dus ik vond dat heel belangrijk. En ik vind ook dat als ik drie families portretteer... wat ik in Afri gedaan heb... Uh, dat die echt tot leven moeten kunnen komen. Dus dat het mensen van vlees en bloed zijn... en dat je ze ook moet kunnen herkennen... ook al heb je zelf een de, uh, twee keer modaal inkomen. En, um, en dat je nou, ja, toch een stuk van Nederland ziet... en uh, wat je normaal als ghetto wordt weggezet... wat uh, echt uh, contouren krijgt. En je bent dus erg van de puntjes op de i, hè, Jutta? Uh, ja. Um, ja, nou ja, in ieder geval uh, precies, ja. Uh, dat vind ik wel belangrijk. Want zeker als je uh, mensen ziet, hier moet je natuurlijk wel geen gezeik krijgen. <laughs> nee, ben je bent ermee ja. eens hoor. Ja. Ja. Maar het gebeurt niet altijd in Nederland. Nee. Vaak ja. Afri is anders dan die andere boeken in één opzicht. Dat je jezelf er veel meer in hebt, uh, ja. hebt geschreven. Er, uh, nou, ik wil je ook vragen om een passage voor te lezen. Waarin, waarin je zelf opeens in actie komt voor een van die bewoners van de buurt. Een mevrouw die Zeneb heet. Ja. Ineens word ik van toeschouwer, van verslaggever van andermans leed... speler in het stuk. Wat moet ik tegen de directeur zeggen? Ik zeg dat Zenep een andere afspraak heeft op maandag. Dan moet ik er even bij zeggen dat die directeur... dat was een schooldirecteur, die belde Zenep, Haar kinderen, uh, zij had gevochten op school... Uh, met de leraar, met een van de, met de meesters van haar kinderen... en uh, ze moesten op het marktje komen daarvoor... Goed, hij belt dus op. Ik zeg dat Zeynep een andere afspraak heeft op maandag. Ze kan wel, antwoordt hij dwingend. Ik heb de leerplichtambtenaar gesproken... die zegt dat de afspraak nog niet bevestigd is. Einde citaat. U moet zich niet met mijn afspraken bemoeien... schreeuwt Zeynep over mijn schouder in de horen. Zeynep is erg in de war, zeg ik. Wat dacht u van mij, antwoordt hij. Dacht u dat ik een normale week had, heb gehad... Het is uw werk, zeg ik, maar het is haar leven. In al je boeken, Jutta Goris, um, blijf je de wikker en de weger. De toch wat afstandelijke observator die alle, nee. alle partijen aan het woord laat. En hier ga je opeens zelf een schoolhoofd bellen. Nee, nou ja, niet bellen. Hij belde naar haar. je komt zelf aan de lijn en je gaat het ja. voor haar opnemen. En nou je ja, wordt boos. Kijk, ja, zij zat onder de valium op dat moment. En uh, ze had dus gevochten op die school. En haar kinderen die zouden van school worden ge, uh, gegooid. En uh, ik zat in haar kamer. Um, en zij uh, werd dus gebeld door die man. En ze kon, zij spreekt ook eigenlijk helemaal niet zo goed Nederlands. Dus ze kon dat gesprek niet goed voeren. En toen gaf ze de telefoon aan mij... En toen moest ik ermee verder. En ik voelde wel... Dit is, het is ook bijna aan het eind van het boek. Pagina 341. Um, dit is het eindpunt van um, dit onderzoek. Want ik kom hier nu veel te veel... Um, als een persoon of als een mens... die betrokken is geraakt bij die wijk. In daarvoor. Je dacht straks, het... word ik een soort welzijnswerker? Die... Nou ja, die, of een vriendin. of een. Ze gaan mij natuurlijk ook um, zich steeds meer aan mij wennen. En uh, ze, um, nou, ze gingen mij ook bellen hierover. En uh, Aan een kant uh, vond ik dat ook goed, want ik snap ook heel goed... dat um, iemand die nou ja, toch in hun ogen uh, gestudeerd heeft... En, um, en, de, en dingen op kan lossen die zij zelf niet op kunnen lossen... dat ze um, hun toevlucht tot mij zoeken, dat snap ik wel. Bovendien, wat dit hele boek tekent, is natuurlijk een onvermogen van deze mensen die uh, deze mensen zeg ik al een onvermogen van mensen die in Nederland zijn gekomen en die het eigenlijk niet op eigen kracht gered hebben en die met de rug naar de Nederlandse samenleving zitten en de Nederlandse samenleving met de rug naar hun en in dat soort rokerige kamers zat ik en dat um, uh, dus met mensen die werkloos zijn die allemaal um, ja elkaar Bezighouden, grapjes tegen elkaar proberen te maken, maar er is een intense triestheid ook. En het um, is ook zo dat je dat je toch op een gegeven moment aan gaat trekken als je daar bent en dat je ook ziet dat die kinderen moeten kunnen lezen. En uh, dat je, uh, ik, ik zag ook op een gegeven moment dat ik boekjes voor die kinderen mee ging nemen, omdat mijn eigen kinderen Aaf, die uit waren en die kinderen niet, <laughs> die uh, even oud waren. Dus ik. Um, ik zag wel ja, dat het... Ja, dat is natuurlijk voor een journalist uh, niet goed. Althans, het is goed als je weet waar de pijn in een samenleving zit. Maar het is niet goed als je daar van alles aan gaat doen. Of een boodschap uit wil dragen in je boek. Ik vind het vooral belangrijk dat je laat zien... Dat ik in dit geval liet zien van dit is het leven in die wijk. En, en zo, um, zo tref je dat daar aan. Het is ook zo dat ik het aanvankelijk afstandelijker opgeschreven heb... Ik heb ook daar uiteindelijk voor gekozen om dit wel um, op Lien te schrijven. schrijven. Want je mm -hmm. kunt het natuurlijk ook weglaten. Maar dat vond ik ook um, niet oprecht. Wat ik vraag het omdat er in onderzoeksjournalistiek eigenlijk twee scholen zijn, twee stromingen zijn. Eén stroming die zegt van uh, ja, wat geëngageerde stroming, activistische stroming, van de, de waarheid aan het licht en de, de autoriteiten uh, flink... Uh, uh, Moris leren. En een andere stroming die zegt: van nee, uh, tell it like it is. Beschrijf gewoon wat je ziet. En daar moet je ook stoppen. Bij welke stroming zou je jezelf meer indelen? Ja, de tweede. Toch? Niet bij die activistische stroming? Nee, nou, um, in ieder geval niet. Ik vind het wel belangrijk dat dingen zichtbaar worden. Dat anderen daar wat mee kunnen doen. Maar het is niet zo. Ik wil het toch um, aanbieden als een. Um, als reporting. Hè? Ik wil het laten zien van dit is er aan de hand met deze koningin. Of dit is er aan de hand in, in, een, uh, in de allerslechtste migrantenwijk. Hè? De allerarmste wijk van Nederland. En uh, dat vind ik dan op dat moment al een keuze. Ik bedoel, dat er zit altijd activisme of iets in natuurlijk. Uh, in, in ieder geval een selectie in. Um, dus ik, dat, daar, uh, daartoe laat ik me natuurlijk wel verleiden. Dat moet wel. Maar ik heb niet um, als onderzoeksjournalist... de neiging om een boodschap uh, uit zo te dragen. Het was die gisteren in de NRC Handelsblad... Mm. van een beetje jouw krant ook schreef... Van, uh, wij moeten niet naar de uh, Olympische Winterspelen in, uh, in Sochi in Rusland gaan... vanwege de homorechten, zou je niet doen. Nee, ik zou dan een reportage maken over de, uh, over de situatie waarin homo's daar leven. Um, misschien ook niet zo'n heel origineel onderwerp, maar in ieder geval... Zou Je ik zou eerder... geen pamfletten gaan schrijven? Nee, met Fortuyn was het eigenlijk ook zo... dat ik werd benaderd door een uitgever die vroeg... wil jij een pamflet schrijven tegen Fortuyn... zodat we voor de verkiezingen al van hem af zijn. En toen zei ik... Dat, nee, dat kan Wie ik was helemaal die niet. Wie ja. <laughs> uh, Jan Metz was het. En die wilde heel graag... Um, nee, die had een, uh, ik had een verhaal geschreven over de opkomst van Leefbaar Nederland. En hij was overigens inhoudelijk zeer goed, Jan Mets. Ik wil ook uh, daar niks van afdoen. Maar hij had dit voor ogen van het lijkt me leuk... als die man nou eens onderuit wordt gehaald. Dat je niet overigens was, is dat een doel geweest van veel journalisten ook. Hè? Om Fortuin te vloeren, want die kon maar niet gevloerd worden. En van politici natuurlijk ook. Nee, ik vond het dan interessanter om te weten wat, er, wat hij voor vrienden had. En, uh, en hoe die mechanismes achter de schermen... Uh, voor. voor we daarover door uh, gaan, uh, e even zeggen dat dit Argos is. Op Radio 1, het onderzoeksprogramma van Radio 1. En in de zomer hebben we altijd de serie Luister in de Pels... met onderzoeksjournalisten die praten over zichzelf en over hun vak. En dat is uh, vandaag Jutta Ghoris van NRC Handelsblad en een heleboel boeken. Bijvoorbeeld over fortuin en daar hadden we het net over. Mm -hmm. Ik wou daar ook een uh, fragment over laten horen. Ik word de nieuwe minister-president van dit land. Vergis je niet. Ik word de minister-president van dit Ja, dit weet je wat het was, want hier ben je bij geweest. Ja, ja dit was het moment, de nacht van Fortuin, Het moment dat hij bij Leefbaar Nederland vertrok. Omdat hij racistische uitspraken zou hebben gedaan. In de, of zou hebben gedaan. Hij had gezegd dat de islam een achterlijke cultuur was in de Volkskrant. En toen is hij door het bestuur van Leefbaar Nederland uit de partij gezet. En dat was um, natuurlijk een heel uh, ja, somber moment voor hem. Want het was uh, februari 2002 en in mei waren de verkiezingen. Dus hij had nog drie maanden om daar iets van te maken. En dat heeft hij ook gedaan. Met de lijst Pinfortuin? Ja, die heeft hij natuurlijk uh, een week of twee later opgericht. En uh, hij heeft heel snel um, alle mensen bij elkaar geroepen al zijn vrienden die hun bureau leeg hebben gemaakt... en die uh, voor me aan de, aan de slag zijn gegaan. Mensen als Albert de Boy, uh, John Dost, Peter Langendam. Dat Matt waren Herben. allemaal Ja, Mat die kwam uh, later ja. en natuurlijk op de lijst. Het ja. heet In de Band van Fortuin, Je hebt het samengeschreven met Menno de Geland die bij Nieuwsuur werkt. Uh, ja, weer iedereen met naam en toenaam. En weer, net zoals met het boek Over de Koningin... Daar zijn het de hofdames en de oud-premiers. Hier zijn het uh, Jan Nagel en Joost Draaier... en inderdaad alle LPF-oprichters die je net noemde. Um, men of de Galant zei ons... Uh, dat was heel moeilijk om die mensen te benaderen. Ze, ze waren wantrouwend tegenover journalisten. Toch is dat jullie gelukt om ze allemaal met naam en toename... aan het praten te krijgen. Hoe moeilijk is dat geweest? Ja, um... Ik denk dat dat vooral heel arbeidsintensief was. Want um, wat wij allebei heel erg gedaan hebben, is uh, de hele dag uh, naar die mensen toe en, en ze opbellen. Ik heb bijvoorbeeld ook Kai van der Linde elke dag gebeld. Dat was, het was een, die de spin-dokter de... van Leefbaar Nederland. Ja, inderdaad. En die was, uh, nou, dat was echt een, een keffer natuurlijk. Want die was in het begin uh, blafte die je af. En, uh, uh, hij moest je niet denken dat je nog een uh, extra behandeling kreeg. Gerard van Westerlo had een prachtig verhaal geschreven... over de fractie van de Partij van de Arbeid... in het uh, magazine van het NRC Handelsblad. Nou, inmiddels overleden onderzoekskoning uh, ja. van de onderzoeksjournalistiek. Zeker, in Nederland. heel belangrijk. En uh, um, hij had uh, Melkert daarmee al in een moeilijk pakket laten komen. En Kai van der Linden zei van... ik wil niet zo'n verhaal over leveren ik heb Nederland. jou door. Ja, inderdaad. Nou ja, dat uh, was misschien ook niet zo moeilijk. Maar um, hij, ik ben hem eigenlijk gewoon maar blijven bellen. Dus het is een soort nederigheid of dienstbaarheid... die je dan tijdelijk aan de dag moet leggen. En dat heeft Menno ook heel erg. En Ahmed bijvoorbeeld ook. Die, met wie ik over de Hofstadgroep ges uh, geschreven heb. En, um, dus je blijft bellen, opnieuw um, naar ze toe gaan. Um, steeds hele kleine brokjes informatie krijgen. En die s'avonds meteen uitwerken en elkaar mailen, um, uh, in ieder geval meteen elkaar toesturen wat je hebt, en zo bouw je natuurlijk een, een werkje op. op. Ja, en een vertrouwensband op, maar je, je krijgt ook steeds toch steeds meer informatie. Dus bij elk bezoek trochel je weer wat af. Wat ook belangrijk is en waar Menno bijvoorbeeld uh, erg goed in was, is dat je um, met een kwinkslag zegt van oh, maar dat wist ik nog helemaal niet. Dus dat je laat zien dat je iets wel weet, maar ook iets niet weet. En daardoor De nog meer informatie krijgt. Want mensen zijn dan uh, geïntrigeerd die zeiden, die denken dat, en gevleid. van Ik, ik kan nog meer hier aan toevoegen. Dus daar, op die manier komen ze eigenlijk steeds meer op hun praatstoel. Uh, dat hebben we daar heel erg gedaan. En ik um, vond dat een bijzondere samenwerking ook. Omdat je heel erg um, uh, hetzelfde doet... Um, wat ik ook erg leuk vond bij Menno en Achmed... is dat ze ontzettende humor hebben. Dus dat, je, dat ze de hele tijd... Um, ja, mensen uh, um, nou ja, met een kwinkslag ergens komen. met zei over ja. jou... ze geeft nooit heel geprononceerd haar eigen mening... maar ze is zo oprecht geïnteresseerd in de mening van die ander... dat ze iedereen verleidt om mee te doen. Ja, nou ja... Um, in ieder geval ben ik nieuwsgierig. <laughs> ik denk ook uh, dat dat wel voor elke journalist geldt. Hè. Iemand anders dus zei ja. tegen ons van haar geheim is... haar mengeling van brutaliteit en elegantie. Hmm. Nou. nou, ja, dat zou kunnen. Ik, uh, het zijn hun meningen. Ik um, ben in ieder geval... Uh, ik, ik denk wel dat ik uh, in een setting die uh, vrij rustig is... Uh, veel durf te, te vragen... Je moet altijd veel vragen, veel durven ook. En ook dingen durven vragen die eigenlijk not dan zijn. Ik heb bij, over Beatrix bijvoorbeeld natuurlijk ook dingen moeten vragen... die iedereen zich afvraagt, geruchten die er gingen over... Kins Klaus, de Bijvoorbeeld, maar ook over um, eventuele minnaars. Je moet toch proberen om ja. achter dingen te komen. Ook om te laten zien dat iets niet waar is misschien. Dus ook, zeg maar, de... Um, Welke je, je, je, eventuele minnaars komen in het boek voor je? Nee, nou, in, de, in het boek komen... Uh, nee, nou ja, er zijn natuurlijk verhalen over Brinkhorst. en Ik heb ze allemaal nagetrokken En soms hoor je, dit is een onvruchtbaar spoor. Of een, um, hè, maar soms krijg je gewoon hele overtuigende verhalen waarom iets niet zo is. En dat zijn natuurlijk ook um, bewijzen voor die ik goed kan gebruiken. Maar je vraagt het wel allemaal? Ja, die, ik vind het heel belangrijk dat je dingen vraagt. Moet je dan niet over iets heen zetten? Ja, soms wel, want je net ik moet me over hetzelfde heen zetten als uh, als ik moet doen als ik Kai van de Linden bel en ik weer uh, afgeblaft word. Want je er zijn natuurlijk momenten dat je je eigen waardigheid dan toch nog maar even voor jezelf moet houden. Dit is wel best het afgeblaffen door Kai van de Linden kunnen. Ja, nou het leuke is wel dat Kai van de Linden het hele archief daarna gegeven heeft. Dus het heeft ook nog wel wat opgeleverd. Ik ken hem. Hij, hij, hij, ja. hij een grote bond en een klein hartje. Ja. Het erge van als je en een boek over Pim Fortuyn hebt geschreven van dichtbij... en een boek over Theo van Gogh later van dichtbij... dat iedereen de afloop natuurlijk kent, twee politieke moorden in Nederland. Dit was wat de toenmalige premier Wim Kok zei over de moord op Pim Fortuyn. Dit zijn dus mijn persoonlijke ontboezemingen. Ik kan het niet anders zeggen. Ik ben er kapot van. Laten we in godsnaam onze kalmte bewaren. Laten we onze kalmte bewaren in een tijd waarin je... Geneigd bent heel woest te zijn, heel boos te zijn. Maar kalmte is misschien wel de beste dienst die we nu in waardigheid aan onze rechtsstaat en aan onze democratie en aan de nagedachtenis van Pim Fortuyn kunnen geven. Dank u wel. ja. ja. Ja, ja zeker uit de mond van iemand die bijna nooit emotioneel werd, Wim Kok. Altijd nuchter, altijd zakelijk. Bij ja, Schreiberenissa natuurlijk ook. ook. Maar um, ik vond dit zo bijzonder, want ik zat in de taxi naar het mediapark toe. Um, die moord was net gepleegd, het was gewoon een half uur later... en hij was op de radio. Het was uh, zo kort erop. En het zijn zulke treffende woorden, vind ik. Het zijn echte woorden van een leider... En dat, uh, ja, dat, goed, dat zeg ik nu als ik ze nu terug hoor. Want het, uh, ik, op dat moment was het natuurlijk zeer chaotisch. En ook belangrijk dat iemand dit zei. Ik heb later ook gehoord dat hij um, het heel moeilijk heeft gevonden. Uh, dat zowel 9-11 als de moord op Fortuin uh, buiten zijn... Um, bereik waren. Hij was gewoon al teruggetreden... als leider. Hij, Hij had was het al minister-president... maar had al ja. gezegd, ik ga weg. Ja. Hij kon niet het land... meer leiden. En moest dat overlaten... aan een opvolger die nog om... Um, nou, nog weinig ervaring had. En, en er zeker niet het kwam, gezag. Nee, en ook niet het gezag. Wat, wat Kok wel ja. had natuurlijk toen. Ja. ja. Um, maar goed, het... Uh, dat even terzijde. Ik heb aan Kok overigens veel gehad ook. Want dat is iemand die... Um, ook bereid is om um, terug te kijken... en ze een zekere openheid van zaken te geven. Ook over de periode met Beatrix. He, de, de periode dat hij uh, elke maandag uh, haar ontmoette. Dat hij die Zoridjeta-affaire had gedaan. Maar goed, dat is natuurlijk nog uh, op zijn konto te schrijven. Maar ik vind dat hij um, bijzonder uh, kon vertellen ook over haar... Met, in achtneming van discretie. Discretie. ja, ja. En, uh, en tegelijk ja toch heel erg uh, open was. Ik heb aan hem ook voor het begin van het boek... waar het over het populisme gaat, de opkomst van het populisme... en hoe Beatrix dat ervaren heeft. Ja, het ik... zijn wel twee werelden, hè? de koning, koningin Beatrix en Pim Fortuyn... die je dus allebei uh, ja. bestudeerd hebt en een deel gevolgd hebt... meegesproken hebt. Hoe, hoe, hoe, hoe dacht Beatrix, of denkt Beatrix... Over Pim Fortuyn, over Rita Verdonk, over Geert Wilders, over dat populisme? Ja, nou ja, dat is natuurlijk uh, moeilijk te zeggen. Um, dat ik is heb het niet, van het ja, ik bedoel, ik heb niet uh, haar gesproken. En ik heb ook niet. Ik weet ook niet um, hoe zij precies over die mensen uh, afzonderlijk denkt. Ik heb wel gezien dat, dat ze um, dat populisme heel erg moeilijk heeft gevonden. En dat, dat gewoon samenviel met de manier waarop het volk naar haar keek en haar ook in haar ogen in, in ieder geval afkeurde. Namelijk deel van de elite. Ja, deel van de elite, maar ze Oud. voelde afkeuring. Ze zei ook, ik kan geen goed meer doen in dit land. Ze maakte een tentoonstelling in het stedelijk. Die werd op een aantal plekken de grond in geboord. Um, en, en dat soort momenten waren voor haar heel emotioneel. Want dan liet ze natuurlijk juist die zachte kern dat kan zien. zien. En ja. dat, uh, dat, is, dat, nou ja, dat, dat heeft haar heel erg geraakt. En wat ik... Um, nou, dat is dat populisme. Dat werd voortdurend natuurlijk belichaamd door mensen. die, ja, die precies het tegenovergestelde wilden van wat zij wilden. Want zij was natuurlijk internationaal. En, voor de derde en, wereld, ja, voor het milieu. En, maar ook heel erg constitutioneel. En voor Europa. Ja, een ontzettende bewaker van de grondwet. En, en, het, ja, en ook het goed fatsoen, het protocol. En dat, um, dat haalden zij allemaal onderuit. He, het leuke is ook trouwens dat ook als je de, uh, de uitspraken van Fortuin leest... bijvoorbeeld in Babyboomers. Maar ik heb ook weer veel vrienden van hem gesproken over haar. Dat uh, het ook absoluut niet boterde tussen die twee. Dus die, want, uh, want hoe dacht Fortuin over de monarchie en over Beatrix? Nou, die, hij vond Beatrix maar een naar mens. En uh, die had hij dan een paar keer ontmoet. En dan uh, keek zij ze, uh, hem nauwelijks aan... En, Um, nou goed, ze was maar aan het kletsen in alle talen. Hij was, nou, hij was Ja, hij was duidelijk uh, was in zijn ego geraakt. Ja, maar, en hij was natuurlijk eigenlijk ook een koningin. Dus het, uh... het was één koningin te veel eigenlijk geweest. Ja. <laughs> Ja, dus dat speelde wel mee. Ik wilde even terug, als het raar ja, is, een rare sprong, maar even terug tot naar die moord. Want bijna iedereen die ooit op radio 1 op, uh, of, of op Pim Fortuyn uh, uh, geïnterviewd wordt, krijgt altijd de vraag: weet u nog waar, waar u was? Maar uh, ja, die vraag is aan jou heel raar, want je was bezig met een boek over hem. Ja, ja inderdaad, waren Menno en ik net um, een interview aan het voorbereiden, wat we de volgende dag met hem zouden hebben. Dus. Um, Absuurd. Menno was net weggegaan. Hij was bij mij geweest in Utrecht. En um, hij was al vertrokken. En ik denk dat een half uur later... Uh, kreeg ik een sms dat, uh, dat hij vermoord was. En dan hoorde ik het ook op de radio. Dus dat was een uh, heel bizar moment natuurlijk. Ja. En ja, ik ben ook meteen uh, naar Hilversum gegaan. Nou goed, dat beschrijf ja, ik net betreft. met... Het Mediapark. Kok. Ja. Nee, dus um, dat waren we aan het doen. En we hebben hem natuurlijk veel gesproken. Uh, tuin. Heel veel ook in het voorbijgaan. In uh, liften, in nou ja, auto's. Uh, en het was een, altijd een wankel evenwicht. Want wij waren natuurlijk op, aan één kant. Ik heb tegen jou nooit geroepen: Mens ga koken zoals uh, tegenwoordig. Nee, nou ja, nee, ik denk ook dat ik uh, toch uh, iets minder opvallend uh, ben geweest. Ik, wij, wij maar hoe, drong, juridik... hoe drong je tot hem door? Want dat is geweldig gelukt in dat boek. Ja, nou ja, ja toch door daar heel veel te zijn en voortdurend weer. Uh, wat we gedaan hadden, bijvoorbeeld, ik was al in een vroeg stadium, had ik een afspraak gemaakt met Albert de Boy die ik toevallig um, tegenkwam dat al voordat de LPF was opgericht. Een soort ja, manager van hem kun je niet ja. echt zeggen, maar... Nou, rechterhand. Het, was, het is een... Uh, een het groot... is de man van de Speakers Academy, Ja, ja. inderdaad. En hij had al een, een congresbureau, zeg maar, met sprekers. En hij had ook een, een, ja, een hele infrastructuur die Fortuin natuurlijk heel goed kon gebruiken. En... Ik had hem daarvoor al ontmoet, dus dan ga je daar een keer langs. En dan is het toch nog zo dat die man een stukje op zijn vleugel voor je speelt. Ik bedoel, dan is er nog niet de spanning die er daarna was. En, dat, um, en Menno, die had dat eigenlijk ook wat. Um, die had ook eigenlijk direct wel, ook door zijn, door zijn humor en zijn. Nou ja, de manier waarop hij zich uh, opstelde, al heel gauw een band met. Of iets met fortuin uh, waardoor ze elkaar nou uh, Wacht, makkelijk wef. ja mm. makkelijk toespraken in ieder geval mm. en, dat, uh, en met John Dolst dus dat, mm -hmm. zo verdeelden we het ook een beetje en um, ja, en het was zo dat we daar inderdaad terug bleven komen en bleven bellen en ik mm. Maar het Weet... heeft het absolute beste inside portret wat ooit geschreven is in Nederland. van die lijspinfortunen opgeleverd, vind ik. Ja. Even, even, even door naar die. die vervolgens gebeurt het nog een keer. Ja. Jullie zijn bezig, dit keer met Ahmed Olgen... samen aan, aan een boek over Theo van Gogh... de Hofstadgroep. Jan Hirsi Ali. En jou hoor, middenin Theo van Gogh vermoord. Ja, hij ja. Ja. Ja. Ja, gaat. Krijg je het uh... niet spans benauwd? Ja, ik het heel met erg benauwd. Maar ook en... die mensen die dan maar doodgaan. En... Um, terwijl je, ja, nou ja, um, ik ben natuurlijk toch gewoon uh, journalist en ik denk dat, dat ik um, op de een of andere manier dan aanvoel dat er iets zou kunnen gebeuren. He, het, het is niet voor niks dat ik personen heb gekozen die allemaal groter dan zichzelf werden, He, of het nou Fortuyn is, Heerlijk uh, Ali, uh, Theo van Gogh eigenlijk ook op zijn manier, uh, Mohammed B., het zijn allemaal mensen met uh, grote persoonlijkheden en die ook een, die makkelijk een boek kunnen dragen. Fortuin met zijn humor, je kunt het gewoon in dialogen opschrijven. Alles um, is geestig. En, um, ja, en nou ja, dat dat nog een keer gebeurde, vond ik inderdaad. Um, ja, dat trok ik mezelf natuurlijk ook heel erg aan. Hè. Dat, dat, dat, dat dat weer, uh, zeker omdat ik bij de opname van Submission was geweest. Ja. Um, en ik had gezien hoe Theo van Gogh uh, moeite had met de humor van of het gebrek aan humor van Heer Siali. Ja. Dat uh, met dat hele script, uh, dat scenario, dat vond hij eigenlijk niks. Zij ja. dus was uh, zeer uh, korzelig en deed dit ja. als een soort vriendendienst, ja. maar um, zat er eigenlijk helemaal niet op te wachten. Ja, dus ik, um, nee, dat is inderdaad heftig, maar ik dacht wel. Dit zijn allemaal mensen... Die... die de moeite waard zijn om beschreven ja, te worden. Ja, die en het zijn gewoon inderdaad halen. mensen die kennelijk in zo'n tijd... Wat het volgende boek? Weet je dat al? Nou ja, ik, ik ben nog een beetje aan het uh, oriënteren. Maar ik zou heel graag nog even verder gaan. Een vervolg met uh, Beatrix. En we um, willen verdiepen in uh, het uh, leven voor het huwelijk van prins Klaus. Huh? Um, die, die op zijn 39ste naar Nederland is gekomen. Uit Duitsland? Uit Duitsland, um, uit Tanzania, uit de Dominicaanse Republiek. En die um, al een heel leven achter zich had. En dat um, vond ik. Uh, wat ik al in het boek heb opgenomen over hem, vond ik dermate fascinerend. Dat het. Ja, echt de moeite waard is om er nog mee door te gaan. En weet je al met wie je dat samen gaat doen dit keer? Um, nou, dat weet ik dan niet helemaal zeker. <laughs> nee, ik, de, ik, ik ben nog eigenlijk te vroeg. Uh, om. Uh, ik ben me echt nog aan het oriënteren. Dus ik, ik zou het heel leuk vinden om het samen te doen met iemand. Maar, is het eigenlijk een fijn leven? Ontslagen zijn van al die deadlines en, en, en, en, de, en de, de problemen op de krant. En boeken um, schrijven. Ja, maar um, je bent toch wel... Ik ben gewoon uh, moeder en ik heb de zorg over kinderen. En uh, ik moet een vast inkomen hebben. Dus ik uh, ben toch wel elke keer. En op zoek naar fondsen, maar ook um, geef ik wat les. Want ik moet toch uh, zorgen dat ik zoveel mogelijk verdien om, uh, rond te komen. U hoorde Jutta Goris. Mag ik je bedanken voor deze bijdrage aan de eerste aflevering deze zomer van de serie. Luister in de pels. Dank je wel. Volgende week zijn we hier weer met Rinke van de Brink van de NOS. Dank voor je commissie. Dank je. Onvoltooid, verleden tijd op de radio.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 Van alle kanten. Deventer. Het startpunt voor wandelen en fietsen in Salland. De perfecte combinatie van natuur en cultuur. Een stadswandeling in de historische binnenstad. of fietsen langs de IJssel tot aan de Sallandse heuvelrug. Kijk op Ik Ga Naar Deventer.nl. Op HollandTour.nl beleef je de leukste attracties van Nederland online. Ga naar HollandTour.nl. Door schrijf je met OE.